Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Alcohol, scooters, muziekboxen en vuurwerk. Het waren de ingrediënten van een illegaal feestje op een plein in Druten in Gelderland vannacht. Er waren zo'n 15 jongeren, twee van hen kregen een coronaboete... Jongeren zorgen op die plek wel vaker voor overlast, zeggen ze bij het restaurant in de buurt. Wij hebben heel vaak eigenlijk de jongeren die blijven hier hangen en schreeuwen veel uh, tegen elkaar. Soms ruzie. Uh, dat hoor je vaak hier in, uh, in de markt, zeg maar. Uh, rond een uurtje of zeven, uh, acht begint het hier wel met uh, jongeren die met auto's komen. Met auto kan je hard draaien en, draaien, en ze een rondje draaien. Het is Asha. Maar uh, ja, aan de ene kant snap ik het ook, vooral nu met uh, corona. Ik vind het echt niet leuk, ook voor de buren hier. We hebben een beetje best oudere mensen, ook wonen ze ook boven hier eigenlijk. En daar krijgen we ook last van. Ook in onder meer Leeuwarden, Dordrecht en Amsterdam... heeft de politie vannacht tientallen jongeren op de bond geslingerd. Opnieuw minder nieuwe coronabesmettingen. Bij het RIVM zijn afgelopen dag 5.700 gevallen gemeld. Bijna duizend minder dan gisteren. Er liggen ook iets minder mensen met corona in het ziekenhuis. In en rond Utrecht is bij nog eens vijf mensen het West Nijlvirus gevonden. Is meestal ongevaarlijk, maar soms kunnen mensen er een hersenvliesontsteking of polio van krijgen. En dat is wel gevaarlijk. Het West Nijlvirus is nieuw in Nederland. De muggen die het virus verspreiden, vlogen hier vorig jaar nog niet rond. Een Ironman triathlon finishen. Dat is knetterzwaar. 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en daarna nog een marathon rennen. Amerikaanse Chris van 20 heeft een wereldprimeur. Hij is de eerste Ironman ooit met het syndroom van Down. Hij finisht na 16 uur en drie kwartier. Let's welcome him to the finish line and give it to Chris Ricketts. Weg ging het zeker niet vlekkeloos. Chris viel van zijn fiets en werd tijdens een drinkpauze gebeten door mieren. Na de finish viel hij in de armen van zijn ouders. Het weer droog, zonnig, 12 tot 17 graden. Vanavond en vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Graadje of 15 en op de meeste plekken droog. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Ook dit uur van Sanford op zondag begonnen we weer lekker. De muziek uit 1973 van Stevie Wonder en Don't You Worry About A Thing. En ja, voor de wat jongere luisteraars, zeg maar een beetje mijn leeftijd, Albert-Jan... dus dat is wel heel jong natuurlijk. Dan moeten we meteen denken aan de plaat uit 1992 van Incognito... die ook hun uitvoering toen de tijd gemaakt hebben en een hit hadden... met Don't You Worry About A Thing... Uur 2, Zandvoort op zondag, 13 graden op dit moment uh, hier in Zandvoort. En een lekker zonnetje, wat willen we nou nog meer? Nou, gewoon leuke radio en dat brengen wij toch? Goed, ja, de tweede uur live Zandvoort op zondag. Zoals uh, gemeld, over een tweetal platen uh, herhalen we op vele verzoek uh, het interview uh, onder de noemer De Stoel. En het interview hadden wij vorige week met Nina Verstegen. De stoel, u kent hem allemaal natuurlijk wel. Die grote stoel die op het strand staat... die gaat verhuizen. Maar waar naartoe? Dat is de grote vraag. En u, luisteraars en inwoners van Zandvoort... Mag, mag daar, mogen daarover meedenken. Verder hebben we nog een interview... wat uh, gisteren uh, tijdens Goedemorgen Zandvoort uh, was... met Eddie Bühling. En dan hebben we het over de drie aapjes in de Haltestraat. Die hebben ze uh, aangepast aan de coronaregels. En die hebben uh, de, het restaurantgedeelte... doen ze nu ook in de, in de bezorg- en afhaalservice... En daarover later ook meer. En uiteraard blijven we de voetbal-eredivisie voor u volgen. Met name de wedstrijden die vandaag verspeeld en gespeeld worden. En daar informeren wij u natuurlijk ook over. Daarnaast hebben we nog even... Gisteren hadden we het over ProRail. We wisten niet of ze wel of niet de treinen overdag zouden rijden. Maar die rijden overdag wel. Gelukkig. Daarover later in dit programma, dit uur, ook nog even een toelichting... Ik zou zeggen, genoeg reden om op het tweede uur te blijven luisteren... naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. En dat kan uiteraard ook via onze vernieuwde website zfmzandvoort.nl of kijk op de ZFM-app, ook daar kan je uiteraard live luisteren... naar het geluid van Zandvoort. En waar gaat de stoel nou terechtkomen, hè? Nou, er is één iemand die het weet. God only knows. I may not always love you.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 There Zometeen gaan we het hebben over de stoel, maar eerst nog even deze van het kleine orkest.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 Ben je stil waar denk je aan? Wat ben je stil waar denk je aan? Oh no. Lekker een nederpop uit de jaren 80 van uh, Harry Jekkers... oftewel het uh, klein orkest. En laat mij maar alleen. Ja, we hebben het uh, vorige week uh, gehad uh, in de uitzending over uh, de stoel. Jij zei het al, uh, Albert-Jan. Voor de stoel op het strand, daar uh, wordt een, uh, een nieuw plekje gezocht. Ja, klopt, maar daar gaat een heel, heel verhaal aan vooraf. En dat is wel ergens in die eind de jaren 90 is de dus zaak begonnen. Want uh, toen werd die stoel uh, daar geplaatst. Alleen toen hadden ze niet gekeken dat, uh, wat voor weersverwachting uh, het werd. En uh, die nacht heeft het gestormd. En de volgende dag was die uh, stoel weg. Die hele grote stoel, uh, luisteraars, Iedereen kent hem wel. Die was weg. Dus uh, iedereen werd geallumeerd. Zelfs de, de, de, de reddingsboot uh, voer uit duikers te water. Maar uh, hij was verdwenen. Nooit teruggevonden hè? Nooit teruggevonden. Tot, tot, tot later uh, en, uh, op een gegeven moment was die op een gegeven moment uh, wel weer aan de kust teruggebracht. Door de zee, moet ik uh, dan wel zeggen. En uh, hij stond voor uh, Skyline, uh, uh, strandtent 12a neergelegd. En die strandtent was uh, mede eigenaresse was Nina Verstegen. En uh, die hadden we vorige week uh, in de uitzending. En die wist daar een uh, heel mooi verhaal van te vertellen. En uh, over een stukje geschiedenis, over hoe het er nu voor stond. Uh, zij was eigenaresse, maar ze heeft het geschonken aan de gemeente. Heel slim trouwens. En dan is nu de vraag, waar komt hij terecht? En uw luisteraars en inwoners van Standvoort mogen daarover mee beslissen. Dus hier nog eenmaal de herhaling van dat interview wat wij hadden met Nina Verstegen. Ga er lekker voor zitten. We gaan uh, eens even contact uh, zoeken met uh, Nina Verstegen. En je hoort het al een klein beetje aan het uh, achtergrondmiddeldietje. Het gaat over de stoel, Jan. Ja, Nina, goedemiddag. Goedemiddag. Welkom. Hallo. Welkom in de uitzending. Uh, uh, ja, de stoel. Uh, niet de stoel van uh, onze grote vriend... Uh, even kijken. Van uh, uh, Van -Velderhof. Velderhof. Maar de stoel van Zandvoort gaan we het over hebben. En uh, jij uh, weet daar meer van. Oh, in ieder geval over de toekomst. Maar uh, de geschiedenis van de stoel op het strand... gaat eigenlijk helemaal terug tot 1994. Ja, ja. Kan jij, kan jij de luisteraars een beetje uh, vertellen... hoe dat toen gegaan is? ja. Dat is uh, Leo Heido, had toen kunstcircus Zandvoort. En uh, die heeft een kunstwerk laten maken. En die zou in zee geplaatst worden. Dat is hij ook even geweest. Wel geteld één dag. En hij is door een kunstenaar uit, kunstenaar uit Uimuiden is hij gemaakt. Paul van den Berg. En, ja. En het was een, een, een stoel van tien meter hoog. En hij woog vijf ton... En het was van een speciaal uh, hout, omdat het natuurlijk in zee moest staan. En het was een enorm gevaarte. En wij zaten toen de tijd in Strand Skyline 12A. Waarom 12A? En... Waarom... Wacht even tussendoortje, Nina. Waarom 12A? Nou, dat heeft met de historie van Zandvoort te maken. Vroeger waren de mensen hier nogal bijgelovig. En er bestond nummer 13 niet. Oké. Okay. Dus alles wat uh, 13 was, of het werd overgeslagen, of het werd 12a. En toen wij erin kwamen in het paviljoen, hoorden we dat verhaal. Ja, dat vonden we toen zo leuk. Ja. Dat we hem eigenlijk 12a hebben, hebben laten heten. Oké, okay, goed. Dat is uh, bij deze uh, uh, duidelijk gemaakt. En toen... En toen, ja, er was een hele hoop protest ook tegen, tegen de stoel. Want een hoop Zandvoortse mensen zagen dat niet zitten, zo'n kunstwerk in zee. En sommigen zeiden het is horizonvervuiling en ach, ja, echt op ze Zandvoort. Je hoort dan allerlei benamingen voorbij komen. En iedereen heeft had er een mening over. En toen werd de stoel geplaatst op een dag. En uh, uh, daar zijn ze heel lang mee bezig geweest... Want het lukte niet zo erg. En uh, op een gegeven moment stond de stoel. Maar de, diezelfde nacht werd er een enorme storm verwacht. En ja. zij gingen weg en de stoel stond. En de volgende ochtend kwamen we terug. En toen was de stoel weg. <lacht> Ja, dan woon je in Zandvoort en kijk je niet even naar het weerbericht Ja, ja, dat was, ja, we vonden het ook apart Maar ja, we denken ze zullen het wel weten Die stoel kan dat wel hebben schijnbaar Ja, dus niet, maar toen was hij zoek nee. En iedereen dacht dat hij gestolen was of zo, hè ja, nou ja, je gaat de raarste dingen denken. Er, de, er was zoveel protest tegen. Dus je denkt, zouden er nou echt mensen met een kippingszaag of, of zouden... Je gaat toch de gekste dingen gaan je bedenken. Maar de stoel was dus gewoon door de storm. Ja, die was weg. En omdat het best wel een prijzig een, een, een ding was... zijn ze de volgende dag eens de reddingsbrigade met duikers. Die zijn toen wezen zoeken... Of ze de stoel nog konden vinden. Maar niemand kon de stoel meer vinden. Die is drie jaar weggewekt. <laughs> dus op een gegeven moment... ja, iedereen die de stoel een warm hart toedroeg... was natuurlijk in zak en as. Reddingsbrigade ja. erbij. Uh, drie jaar uh, was hij weg. Ja. En toen? Ja, toen kwam er reed Leender Paap... van de firma Paap... van uh, de Rossies. Die reed op het strand met de En die zag ter hoogte van... Het strandpavillon 20 een poot uitsteken en dat vond hij zo raar. Dus die is met zijn show vol de zee ingereden en die is een uur bezig geweest om dat ding eruit te trekken. <lacht> en die is dan dacht: Vrek, dat is niet stoor. <lacht> <lacht> en die dacht: dat moet ik er eigenlijk mee? <lacht> en die dacht: Nou, laat ik een geintje uithalen. Ik gooi hem bij Mark en Nina voor het strandpavillon voor de deur. Ja. Dus zij kwamen zo vol aan met auto en ja. we denken wat ligt daar nou voor de deur? Want het is een gevaarte, joh. Ja. En uh, uh, uh, wij kijken en we dachten: reek, dat is het de stoel die ligt wat voor de deur. Wat een geweldig verhaal, Nina. En ja, je zegt inderdaad het is een gevaarte. Want Hoe groot is de stoel? Tien meter. Tien meter? Ongelooflijk. Ja. Dus, Maar ja, dan, dan ligt hij ineens uh, daar uh, bij jullie uh, voor de deur, uh, de stoel. Geen idee waar hij uh, vandaan gekomen is. Had het ook uh, niet gemeld verder, dat Zo van, ik heb een stoel uh, nee, nee, nee, neergelegd. Nee, die, ja, die had zich voor de rest stilgehouden. Die, die dacht, denkt ook, uh, uh, uh, daar ben ik nee, vanaf. Die, die, die, die dacht, <laughs> ik word alsnog opgepakt voor het stelen van die stoel. Ja, zoiets. <laughs> Dus wij wisten niet wie dat gedaan had en hoe die daar kwam. En toen dachten we, nou, laten we Leo dan maar bellen van Leo Ja. Die, die zat er ook niet op te wachten, of wel? Nee, nee, nee. Die zei, dat kan toch helemaal niet? Dus ze zeiden we nou, stuur iemand langs, kom kijken. Ja. En, eh... Uh, uh, nou goed, toen, toen was er iemand van het kunstcircus geweest en uh, toen hadden we weer contact met Leo. En Leo zegt ja, ik heb er niet zo'n belang meer bij, bij die stoel. Nee. En ik vond het zo'n leuk, zo'n Ja. Gek verhaal. Toen heb ik gevraagd of wij mochten adopteren de stoel. Toen zegt hij adopteren. En hij zegt nee, neemt hem maar. Ja. En uh, toen hebben, hebben wij hem, uh, mijn man en uh, Kees Zwaan en uh, de firma Paap, die hebben hem weer uh, helemaal uh, recht en gerepareerd. Want er waren poten, er was een poot afgebroken en, uh, ja, en toen hij gerepareerd was en stond, toen waren wij ineens in het bezit van een stoel. Ja, maar het is, jaren, het, is jaren het is jaren natuurlijk, sinds jullie dus weer op het strand hebben gezet... ...jaren een herkenningspunt geweest voor iedereen die in Zandvoort kwam, hè? Ja, dat vonden wij ook ontzettend leuk. Ja, want het heeft ook voor, uh, voor afspreken over, nou, gaan we naar de stoel, uh, ik wacht daar wel op je. En uh, jaren uh, een herkenningspunt, een duidelijk herkenningspunt uh, van Zandvoort uh, op het strand. En vlak bij jullie strandtent destijds. Dus dat was ook een leuke attractie erbij. Ja, ja. Maar, uh... ja, en, de, en de landelijke pers, want het ja. uh, jeugdjournaal is geweest, ja. uh, SBS 6, Hart van Nederland. Uh, we, had echt, we, hadden, we waren aan het bouwen, maar er was soms zoveel pers in de tent dat we gewoon niet verder konden, dat het een beetje onhandig was. Ja. Maar het, het was echt een hele goede reclame voor Zandvoort. En een heel leuk verhaal, ja. stoel die na drie jaar weer gevonden wordt. En, uh, nou, uh, maar nu uh, lezen we uh, uh, in de diverse bladen uh, dat, uh, dat de stoel gaat uh, verdwijnen over het strand. Ja, ja. Tot, uh, tot, wij... tot, veler, ja. tot veler verdriet, weliswaar. Maar waarom, waarom gaat hij weg? Daar is een reden nou. voor. Ik, ik, wat wij begrepen hebben is dat de nieuwe eigenaren van het paviljoen daar niet zo helemaal blij mee zijn. En ik kan me er wel iets bij voorstellen, want toen wij op het strand zaten, toen had je een strandpaviljoen en je had zonnebakken. Het was heel wijs. En nu mogen ze allemaal bijgebouwen hebben. Dus die stoel staat ook niet meer vrij. Je kijkt nu tot het tot, tot, tot tot bijgebouw en het feestgebouw van het paviljoen. Dus de stoel had toen een wijdheid om zich heen. En met de zonsondergang en je keek door naar het strand. En dat is natuurlijk, ja, met, met de loop der tijden veranderd de cultuur op het strand. En dat is een beetje veranderd allemaal. Oké, okay, maar nu is er dus uh, uh, het initiatief om hem elders te plaatsen. En het, uh, ja. wat is de rol van Hilly Jansen in dit verhaal? Ja, ja. Wat, wat? Oh, Hilly. Ja. Uh, Hilly, die uh, is uh, uh, namens de gemeente... die heeft de status van de stoel uitgezocht. Van wie is die stoel eigenlijk? Is die van de gemeente? Of, uh, nou, Hilly kwam bij ons uit... <laughs> Je blijft eraan hangen aan dat ding. Hoe groot is jullie tuin? Ja, heel groot. <laughs> Oh, ik vind dat de stoel bij het strand hoort. Ja, maar. Het ligt een strand Ja, nee, oké. Okay, ik bedoel, ja, de eigenaar mogen. Maar wij mogen op een gegeven moment aangeven waar we hem graag willen hebben. Ja, heb jij ja, een nieuwe tuinstoel ja, ja. nodig of zo? Oh, een... Nee dat kan, hoor. Dus, uh... Nee, nee ik, denk, okay. nee, ik vind dat hij gewoon, uh, gewoon uh, bij Nina in de tuin moet. Maar wie ben ik? Ja, dat, dat kan ook, want hij steekt wel uit natuurlijk. Dat, uh... Oh ja, dan krijg je weer belangrijke verenigingen die zeggen hij steekt ja. er hoog uit. Nee, even terug naar de realiteit. Uh, uh, het Zandvoort Museum, uh, uh, uh, nou jij natuurlijk ook, en, en, en de Zandvoorters, mogen uh, hun, hun uh, alternatieve plek kenbaar maken. Ik hoor veel toch op de boulevard. Maar ja. heb je ook al andere berichten gehoord? Uh, nou, sommigen zeggen hou hem op het strand, beneden op het strand. Want het is wel een leuk uh, herkenningspunt. En als er iemand uh, een paviljoenhouder is die zegt ik vind het erg leuk, ja. zet hem daar neer. Maar wat ik zelf, zelf een hele mooie plek vind, is ook op de boulevard, maar op de Noordboulevard. Want als er wordt opgeknapt of dingen gedaan worden, is het vaak voor het centrum. Ja. En de Noordboulevard gaat straks met even één race en... Uh, ...de evenementen op het circuit gaan druk bezocht worden. Ja. En dan uh, zat ik zelf te denken tussen de, tussen de viskramen van de jongens Berg. Van Patrick Berg en Arlan Berg. Want die zien de, zien de stoel dan staan. Ja. En op minder mooie dagen, als mensen vragen waarom staat daar een stoel... Ja. Nou, ...dan kunnen ze uitleggen wat uh, het, het verhaal van de stoel. Ja. En uh, plus, het is natuurlijk een enorm opvallend iets. Hij schuift het proef. Hij wordt niet zo gauw omvergehaald. gehaald. Zeg dat nou niet. Nou, <laughs> het <laughs> lijkt mij stug. <laughs> ja. Als je vrij staat in de reep... Ja. ...dan uh, uh, kan je ook mooie zonsondergangen daardoor fotograferen. Ja. En uh, mensen kunnen bij de stoel gaan staan en, ja. en met op de achtergrond de zee. Dus ik denk dat het een hele fotogenieke plek ook is. Plus tegenover het circuit heb je geen bebouwing. En ik kan me voorstellen dat als je op een mooi huis op de Zuidboulevard woont... Je krijgt ineens een gevaar voor je ja. stoel, dat je geen uitzicht meer hebt op zee. Ja. Ik denk dat je dat ook niet moet willen. Nee, maar dat je, je even moet kijken. Maar de suggestie van de Noordboulevard inderdaad, de, dan, uh, bedoel, het is een publiekstrekker. Ik denk dat de, de, de, de, de, de, de, de, de meest, meest gefotografeerde stoel van Zandvoort is. Ja. En, is het ook. Uh, dat het ook mensen trekt. Dus, dus de Noordboulevard zou een goed alternatief zijn. Uh, hoe werkt, de, hoe werkt die, uh, die procedure nu? De stoel is, is, is, begrijp ik nu van jou, dat hij in principe dus van jullie is. Maar hij mag dus uh, op een andere plek. Wij hebben hem teruggegeven aan de gemeente. Jij hebt hem teruggegeven? Wij hebben hem geschonken. Nou, nah, dat is aardig van je. Ja. <laughs> okay. Dat is zo lekker. Dan begrijp ik ook de link naar uh, Hille Jansen en de, en de gemeente. Je hebt hem ja. Jullie hebben hem geschonken. Waar, ja. Waarvoor als Zandvoorter hartelijk dank. Uh, dus zij, zij, zij gaan dus nu uh, dat proberen om uh, een plek daarvoor te vinden. En dat kan uh, via, uh, even kijken, weet jij zo het e e-mailadres van H Hilly? Nee, ik wel. Wacht, ik weet het niet. Ik wel. H. Jansen, A. Jansen met 1S, apenstaartje, Weet u een locatie? Lijkt het u een geschikte locatie? Laat het uh, Hilly weten. En uh, dan horen wij binnenkort, uh, of in verloop van tijd, waar de stoel naartoe gaat. Uh, heb ik iets vergeten? Nou, ik denk niet. Ik denk dat het nee. verhaal mooi rond is. Nou, ik denk dat ik een mailtje stuur naar Hilly met. Uh, Zet maar achter in de tuin, <laughs> bij Nina. Ja, ik vind het goed hoor. Ja, ik mag het zeggen. Want het, zal, het zal niet veel stemmen opleveren, maar mijn stem heb je. Nou nee, ja, misschien kan hij bij mij op het balkon. Maar om dat jou gaat, op balkon, balkon, dan dat dan gaat dat ook niet echt lukken. Nou, dat, lijkt, dat lijkt mij nou een hele mooie plek. Het is een hele mooie plek dus op de Valenneweg. Ja, Nina, dat kan. Dankjewel hè, voor, voor dit gesprek. Leuk om het hele verhaal weer te horen over de stoel op het strand. En laten we hopen dat er een mooie plek uit gaat komen. We krijgen inmiddels alweer een suggestie binnen... Van uh, Ene heek en die zegt van, uh, kan hij niet ergens op een uh, duintop uh, staan in het uh, binnencircuit? Want dan uh, zie je ook als je zalfwoord naar binnen rijdt, zie je meteen die stoel, zeg maar. Ja, dat is ook leuk. Dat zou ook een, waar... een optie zijn. Dat is ook een optie, ja hoor. Ik ben benieuwd waaruit, uh, wat de mensen allemaal gaan inzenden. Wij houden het verloop ook in de gaten. En TCT zal er ongetwijfeld witte rook zijn. En dan weten we allemaal waar de stoel van Zandvoort naartoe gaat. Nou, dat is prachtig. Hartstikke bedankt voor je, voor je, voor je anekdotes en voor het verhaal. En wellicht tot de volgende keer als we weten waar de stoel terecht komt. Nou, hartstikke leuk. En dank jullie wel. Ja, mooi hè. Dat interview van twee weken geleden op de zaterdagmiddag. Dus zandvoort.nl voor uh, jouw suggestie. Voor een plek voor uh, de stoel. Die nou nog uh, op het strand uh, staat, maar binnenkort dus een Elvis. nieuw plekje nodig heeft. Dus. Um, nou, dan gaan we een plaat draaien. Hè. Ja, ik ja. denk dat uh, misschien ga jij nog wat te zeggen. Nee, maar, uh, nee, nee, nee niks te zeggen. Oké, okay. nee. nou dan niet. Dan uh, gaan we lekker een muziek draaien uit de jaren negentig. Hier is uh, Top Loader en Dancing in the Moonlight. We get it almost every night. When the moon is big and bright, it's a super natural world. Op het randje van 2000 kwam deze plaat uit van Toploader en Dancing in the Moonlights. Jawel, het is even een half vier, maar we gaan hem doen. De evenementagenda en ditmaal aandacht voor een tweetal fotowedstrijden tussen aanhalingstekens. Ja, allereerst. De Stichting de Noordzee bestaat het jaar 40 jaar en organiseert daarom een fotowedstrijd. Deel als zandvoorter ook je liefde voor de Noordzee en zend je mooiste strandfoto in. Stichting de Noordzee, Noordzee zet zich al sinds 1980 in voor een schone en gezonde Noordzee. Deze 40ste verjaardag wordt aangegrepen om samen de schoonheid van de Noordzee te vieren. Daarom wordt gevraagd om naast een foto ook wat te vertellen over jullie liefde voor de zee. De zon die in zee zakt, de blik van een brutale meeuw of een spelend kind met warrig haar. Er worden op het strand talloze prachtige foto's gemaakt. Stuur jouw mooiste Noordzeestrandfoto en win een workshop op het strand. Hoe werkt het? Stuur jouw Noordzeefoto uiterlijk in voor zondag 15 november. Iedereen mag één keer meedoen. De juryleden worden nog bekendgemaakt. De allermooiste foto wint een workshop op het strand... met een ecoloog en een strandafval-expert. De vijf mooiste foto's worden beloond met een boek over de Noordzee. De winnende foto's worden met naamsmelding gebruikt op de website... sociale media en in onze nieuwsbrief... bij de bekendmaking van de resultaten. De foto blijft verder jouw eigendom. De winnaar wordt op maandag 30 november bekendgemaakt. De winnaar van deze wedstrijd gaat samen met een, de, zoals gezegd, de afval- en natuurexpert van de Stichting De Noordzee op pad... om meer te leren over zowel de prachtige Noordzee natuur als het afval op het strand. Ga naar de website van de Stichting De Noordzee en stuur je foto in. Nogmaals de website van de Stichting De Noordzee. En dan, de nieuwjaarsduik wordt in Zandvoort al vele jaren georganiseerd. Vorig jaar was alweer de 61e editie. Dit jaar zal het door de coronacrisis anders lopen dan normaal. Geen moedige duikers die in de zee rennen, geen aanwezigen om ze aan te moedigen... en geen reddingsbrigade om een oogje in het zeil te houden. Ze willen er toch nog wel een klein beetje een feest van maken... en in plaats van de gebruikelijke duik zal er een zogenaamde fototentoonstelling op de boulevard komen.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 Mail ze dan tot en met 23 november naar Zandpoort Nieuwjaarsduik apenstaatje gmail.com. Gmail of kijk op de Nieuwjaarsduik uh, voor meer informatie. Nog even in het kort de spelregels. De foto's kunnen tot en met 23 november naar Zandpoort gmail.com gestuurd worden. En iedereen mag maximaal 5 foto's opsturen en iedereen maakt kans op één plek op de boulevard. De ingestuurde foto's mogen in beperkt, in beperkt, uh, beperkt bewerkt worden door de stichting... om ervoor te zorgen dat ze optimaal tentoongesteld kunnen worden. Tot zover. Dankjewel, Albert-Jan. Dus een uh, tweetal mooie fotowedstrijden die hier uh, plaatsvinden in Zondvoorts. Tot zover ook weer de evenementenagenda. dadelijk uh, gaan we praten met uh, Eddie bulling Ottos. We gaan terugluisteren naar het interview wat uh, onze collega Irene de Jager uh, gisteren had bij Goedemorgen Zondvoorts. Met Eddie Bulling van de Drie Aapjes. En dan gaat het natuurlijk over uh, horeca ondernemen in coronatijd hier in Salzburg. Maar eerst deze. Hier is Black and Wonderful Life. Here I go, to see again. En op deze zonnige zondagmiddag hebben we niks te klagen. Een graadje of 13 en lekker wandelweer. Uh, om hier uh, aan de boulevard uh, te wandelen uh, in uh, Zandvoort. En uh, te genieten, uiteraard, van het uh, lekkere weer. hoort de Black en The Wonderful Life. Gisteren had uh, onze collega Irene de Jager een uh, interview bij. Uh, Goedemorgen, Zandvoort. Met horeca-ondernemer uh, Eddie Bulling. Hij is bekend van de drie aapjes en uh, ja, de vraag is natuurlijk van... Uh, hoe gaat hij uh, om met uh, corona en uh, ja, is er uh, nog wat te ondernemen gedurende deze tijd? We horen het uh, nu in het interview van uh, Irene met uh, Eddie Bulling. We hebben aan de telefoon Eddie Bulling van de drie aapjes. Goedemorgen. Hey, het is goedemiddag, goedemiddag. sorry, ik, ik vergis me steeds. Het is, uh... maakt het helemaal niet uit. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Goedemiddag. Het is ingewikkeld, hè? Ja, het is een lastige tijd voor iedereen, ja. Die ja. wordt er ook nog gek van een beetje. Ja. Corona-moe. Corona-moe, ja, dat is inderdaad een mooie, een mooie uitdrukking, corona-moe. Maar het, het is wel uh, de realiteit dat je dus als bedrijf op deze, in deze tijd uh, moet kunnen zien... Uh, ja, om, het, om er iets van te maken. Ja, dat is, dat is heel lastig, maar we doen heel erg ons best. We staan er heel positief in eigenlijk. En we proberen iedere dag weer met frisse moed te beginnen. Ja, en, en frisse moed beginnen, dat betekent dat jullie uh, ondanks uh, de corona gewoon open zijn... Maar we, zijn, we proberen de takeaway te doen en ik wou hopen en we vinden het zelf, zijn we heel blij dat het zo gaat. Het kan altijd beter, moet ik eerlijk zeggen, maar we zijn heel blij hoe het nu gaat al. En we hebben heel veel mensen uit het dorp die ons supporten. We hebben mensen uit Zwanenburg, uit Halen die komen naar Zandvoort toe. We doen bijvoorbeeld dagappen voor 8,50 euro. Die komen ze ophalen, Dan kan je bijna niet voor koken thuis. Dus we moeten het proberen voor iedereen zo goed mogelijk te maken. En we hebben ook aan het begin van de vorige coronagolf... ...deden we voor de zorgmedewerkers met voor de helft van de prijs alle maaltijden. Ja, dat kan ik me nog herinneren inderdaad. Dat vond ik heel mooi dat jullie dat deden. Ja, alleen met helaas was dat weer, dan werd er ook misbruik van ja. de mensen die niet in de zorg werken. En dat was dan weer heel jammer dat je daar dan achter moet komen. En daar hebben de mensen die in de zorg werken nu dan weer last van dat ik het niet meer doe. Nee. Ja, zonde is dat, hè. Dat, dat, dat ja. mensen dan daardoor misbruik gaan maken. Dat is, dat is nou ja... Heb ik, eigenlijk... ik heb liever het te zeggen, ik heb, ik heb het niet en dan geef ik het ook voor die 5 euro. Dat vind ik het dan heel leuk om te doen. Ja. Maar ja, we moeten in ieder geval de corona. Ja, het, is, het is heel lastig nu met de corona. En ik denk voor heel Zandvoort en voor iedereen in het dorp is het moeilijk. Ja, ja. dat is ook zo. Merk je, kijk jullie hebben natuurlijk in die periode dat, dat de Haltestraat afgesloten werd. Eh, inderdaad, in de weekenden dan. Eh, hebben jullie daar toen wel goed voordeel van gehad? Ja, zeker weten. Dat was echt heel mooi. Dat was geweldig voor het, voor het zandvoort, voor het dorp. Dat dat, dat, dat mocht eigenlijk. Dat is, uh, ik hoop dat ze het vogeltje weer gaan doen, al is er geen corona. Ja, ja ik, ik vond het op zich ook uh, een heel mooi systeem. Uh, en ja, uh, de, er is natuurlijk altijd wel iemand die klaagt, hè? Uh, er is altijd ja, wel iemand die zegt je, van... Je, uh, je... Ja, dat is absoluut zo. Ja, en, en als je dan nu kijkt naar uh, de daghap uh, of dagmenu wat jullie uh, presenteren, is dat dan een drie gangen menu of is dat alleen maar één? We hebben zeg maar, we doen nu hebben we één stampport, Die doen we dan omdat dat uh, goedkoper voor de inkoop is. Toen kunnen we die ook voor minder geld aanbieden. Ja. Doen we dat? De stampport hebben we. Dan hebben we. Uh... Uh, we hebben vandaag bijvoorbeeld ossaaspuntjes met peperroomsaus. En, uh, en wat hebben we nou nog meer? Mocht ik goed zeggen? Uh, lasagne hebben we. Dus we hebben voor ieder wat wils eigenlijk op het menu staan. Want als je iedere dag maar uh, patat moet eten of rijst. Of dat, dan heb je er ook geen zin meer in. Nee, nee, dat is absoluut waar. Nou, dat is wel heel mooi. Dat is een mooi, dat is een mooi gerecht. om uh, en, en hoe kunnen mensen dat bij jullie bestellen? Nou, we hebben een speciale telefoon hebben we daarvoor aangeschaft en die kunnen de mensen kunnen WhatsApp sturen, bellen, uh, ze kunnen mij bellen. Ze mogen iedereen bellen die ik ken en dan zorg ik ervoor dat ik het uh, pers kon brengen. Ja, oh, je gaat het brengen ook nog? Ja, we brengen het ook s'avonds. Ja, is dat 06 nummer de 0655? Nee, dat is 0627 uh, 149464. Oké, okay, als ze dat nou niet zo snel hebben kunnen opschrijven... kunnen ze dat dan vinden op jullie website? Op goed, heel graag. Op de website ook. Maar op Facebook is het allerbest om te kijken. Want okay. als we alles wat wij zeg maar dagelijks doen, dat plaatsen we dan weer daarop. Ja. Eh, en soms hebben we hebben de slager een hele mooie aanbieding voor ons... die wij dan weer door kunnen zetten naar de klanten. Kijk, en zo, en als... zo heeft iedereen er voordeel van... Ja, we moeten proberen bij de lokale ondernemers de spullen te halen, vind ik. En ja, iedereen moeten we proberen te supporten. We, iedereen in de straat, bij ons in de dan. En ik vind ja, het is gewoon heel lastig voor iedereen in het dorp. Ja, ik zie het. Ik zit ondertussen even te kijken. Ik zie vandaag inderdaad lasagne, ossenhaaspuntjes en chocomoes als dessert. Nou, allemaal huisgemaakt. Allemaal huisgemaakt. Ik, ja. vind het, ik vind het fantastisch. Ik vind het echt super. Heel mooi hoor dat jullie dit doen en ook heel verstandig natuurlijk. Hè? Want als je, als je het niet doet, dan, uh, dan val je in slaap. Maar de aandacht op je zaak valt ook in slaap. En dat is nou ja, natuurlijk niet de bedoeling. Niet gaat overleven. Dat is echt het lastigste, denk ik, van het hele verhaal. Ja. Want het is de huurder gaan door, het gaat en lichaam gewoon door, de verzekeringen gaan door. Ja. Uh, we, mo we moeten van alles moet je betalen. En niemand zegt dat je het niet hoeft te betalen. Uh, kunnen jullie, uh, want ik, ik weet dat er bedrijven zijn die met uh, een, hun huurder, of tenminste, de verhuurder, een deal hebben kunnen maken van joh, uh, ja, er komt niks binnen. Dus het is voor ons ook heel lastig om de huur te betalen. Zijn daar nog regelingen mee te doen? Uh, met wij, wij, wij moeten wel gewoon de huur betalen. Ze zetten niet het mes op ons keel dat we vandaag alles over moeten maken. Maar het is wel gewoon de, de, de, de verplichting hebben om de huur te voldoen. Volle map. Ja. Ja. Ja, ik, ik persoonlijk denk dat als je mensen de ruimte geeft om iets minder te betalen... dan heb je in ieder geval de zekerheid dat er betaald wordt. In ieder geval dat er wat betaald wordt. En als het dan weer goed gaat, dan kun je dat een beetje aanpassen. En dan kun je zeggen van nou, uh, hè, als, het, als het heel goed gaat... dan zou je bij wijze van spreken een kleine achterstand kunnen inhalen. Maar goed, dat is natuurlijk aan ieder of dat dat mogelijk is. Hè? Want ook niet ja, elke verhuurder kan dat. Nee, dat is lastig. Je weet het niet. Je weet niet hoe je kan niet iemand als zakken kijken. Nee. Het is gewoon een hele een lastige situatie, is het? Ja. Dus het is, uh, we moeten maar hopen dat het allemaal zo blijft, dat het nu zo door blijft rommelen dat we iedere dag maar tekenwijs kunnen doen. Het houdt ons hoog boven water. Ja. En het moet ook niet zorgen dat we helemaal dicht moeten op een, een, een avondklok krijgen van achter uh, nee. de tafel, zodat we niet meer de straten kunnen om te bezorgen. Nee, die moeten we echt uh, zandvoort buiten houden hoor. Die, uh, avondklok, ja, dat vind ook. <laughs> maar dat komt, dat komt wel goed. Ik, als ik denk dat de meeste zandvoorden zich wel echt zich eraan houden. Ja, dat is wel waar. De, de Haltestraat is uh, s'avonds uh, zeg maar gewoonlijk stil. Hè? Dus er zijn ja. ook geen, uh, geen vreemde dingen dat, dat mensen toch bij elkaar komen of zo. Ik geloof dat dat reuze meevalt hier in het dorp. We komen bij redelijk wat adressen spin ik s'avonds. En ik, eigenlijk nergens maken we wat geks mee. Nee. Nou, en dat wij is... proberen er heel erg op te letten. Weet je, handen desinfecteren, handschoentjes, aan, mondkapje op. Wij proberen ons echt eraan te houden. Zelfs in de zaak zelf, dat de kok aan het werk is... proberen wij afstand van hem te houden. Want we willen niet dat iemand ziek wordt. Want zodra je ziek wordt, ja, dan is het uh, denk ik einde verhaal eerder. Ja. Is, is het voor jullie... Uh ook lastig dat jullie zeg maar, aan het einde van die straat zitten of maakt dat niks uit? Ah, trouwens, jullie hebben natuurlijk ook uh, de, een connectie met, uh, met de kliksbaan. Dat, dat uh, ja, zeker. dat is van de schoonfamilie. schoonfamilie. Uh, werkt dat ook? Is dat, is dat iets wat wel werkt dat jullie daar connecties mee hebben? Dat jullie daar vandaan ook klanten krijgen? Nou ja, zeker. Mensen die daarna zitten tegen, de, tegen etenstijd aan. En er wordt gezegd, ik heb honger. Hebben jullie niet? Zeggen ze, nee, je moet lekker naar de apes gaan. Die hebben de beste sterf van Zandvoort. En dat gaat echt zo. En dan komen ze allemaal bij ons sterfs eten in Ossa's. Ja. Echt heel leuk. Ja. Ja, die sterfs van jullie die zijn beroemd, hè, ondertussen. Dat, dat, dat hoop ik wel. En iedereen komt er echt voor van einde Dus dat is wel echt heel leuk. Ja. Ja, het is... Dus, uh... Ja. Cadeautje was het een recept. Dus we zijn hartstikke blij ermee. Oh, was het een recept wat jullie gekregen hebben? Ja, dat was voor de opening kregen we een recept cadeau. En dat is uh, uniek. Nou, wat ontzettend aardig. Wat een, wat ja, een echt, superklasse. Ja, is het, het mooiste cadeau op mijn kind na wat we ooit hebben gehad. <laughs> ja, dat is waar. Die kind is inderdaad je mooiste cadeau. Ja, ik zit even te kijken ondertussen naar de recensies die er uh, zijn geweest. En uh, die liegen er niet om. Uh, twee keer gegeten deze week. Eén keer um, alleen en één keer met z'n tweeën. Uitstekend eten met groente en dat waardeer ik zeer. En een vriendelijke bediening. Nou, dat, is toch wel, dat zijn de mooie recensies die je moet krijgen, inderdaad. En uh, ja, wanneer mogen jullie wanneer is er eigenlijk weer uh, dat er ruimte komt uh, voor een opening? Hebben jullie daar al zicht op? Nee, ze zeggen nu volgens half december, maar dat is ook nog niet heel onduidelijk. Zelf denk ik pas januari of februari. Ja. Want waarom zou je, waarom zou je eerlijk met de kerst open gaan dat iedereen weer bij elkaar? Voor ons zou het heel mooi zijn hoor. Want het zou een financiële injectie kunnen geven weer in je bedrijf dat je weer heel positief te zien gaat staan. Ja, maar het is maar heel het is lastig hè he, bij jullie om, om zeg maar op heel grote afstand van elkaar te zitten. Want dan kun je zo weinig mensen binnenhalen. Dan, dan kun je de kosten er ook niet uithalen. Nee, we kunnen 30 man kwijt. En ik ik heb een moeilijk verplichten bijvoorbeeld zoals u komt bij mij eten en dan ga ik zeggen van hé, je moet om half vijf komen want dan kan ik drie chips draaien op tafel dat willen mensen niet ja het is heel lastig mensen willen allemaal tussen zes en zeven eten ja ja en de enkeling eet wat later maar de meesten hebben inderdaad wel een beetje die vaste tijd om te komen eten ja, dus ja. Het, we proberen het wel om een beetje aan te geven aan de mensen... maar kunt u alsjeblieft door de corona dat we twee shifts kunnen draaien. En daar hebben we eigenlijk ook heel grote deels van de mensen begrip voor. Maar er zijn ook mensen die zeggen... nee hoor, ik wil echt op 6 uur komen... en dan ben je de tafeltje maar één keer verhuurd de hele avond. En dan ja. is het lastig met 30 man. Ja, dat is ook zo. Maar goed, die 30 man, dat is dus in de ideale situatie, hè? Dat is dus als, ja. als er... Dus ik neem aan dat, dat als je dat op corona manier doet... dat er veel minder mensen bij je binnen kunnen komen. Uh, wij hebben het geluk... Dat dat we de 30 kwijt kunnen als, als het uh, op anderhalve meter. Zo. Als ze precies komen zoals de tafelschikking telt. Dus uh, dat echt vier personen gaan zitten aan het vier persoons... en twee persoons en twee persoons, anders wordt het lastig. Als je een tweetje en een viertje krijgt... dan ga je al minder mensen binnenkrijgen. Ja, ja ingewikkeld, hoor. Het is, het is een hoop gedoe. Ja, maar, ik, maar ik vind het heel knap voor iedereen... ik denk dat we heel trots mogen zijn op ons dorp. Iedereen doet zijn best. Iedereen gaat nog steeds met een glimlach. Dat zo ervaar ik het dan als ik op de scooter z'n middags om te gaan bezorgen. loopt iedereen toch nog te lachen... terwijl we eigenlijk allemaal kunnen huilen. Ja. En dat vind ik echt heel goed. Ja, dat zegt uh, Eddie inderdaad heel erg goed. Uh, ja, Sanford, die blijft toch uh, positief uh, in het verhaal staan... ondanks uh, dat het toch wel heel ellendig is... Nou, hebben we hebben wel een klein uh, lichtpuntje dat uh, de coronacijfers gaan wel iets de goede kant op. Gisteren melden we nog dat er uh, 600 minder gevallen waren. Vandaag duizend uh, minder uh, coronabesmittingen. Dus uh, gaat het uh, snel de goede kant op. En laten we hopen dat het dan misschien nog wel... Half februari, ja, half februari, half december, wat mogelijk is, uh, Albert-Jan? Uh, ja, die cijfers zijn allemaal prima, leuk en aardig. Maar uh, ik, ik, ik, ik ga met uh, Eddie mee, dat wordt februari. Jij gaat uh, naar februari? Ja, ik, uh, eerder zie ik daar nog geen, uh, geen echte positieve veranderingen in komen. Nou, ik ga nog even naar het voetbal. Uh, half drie, twee wedstrijden gestart. Oh, Feyenoord <laughs> tegen FC Groningen. Daar staat het, uh, staan de Rotterdammers voor, uh, Overjan. 1 tegen 0. Dus uh. de Groningers moeten nog even aan de bak. Dan krijgt uh, Vitesse ontvangt SVM. En daar is de tussenstand momenteel 3 tegen 1. Ja, en Emma heeft wel uh, net gescoord. Maar die hebben nog uh, twee doelpuntjes uh, in te halen. Dus uh, om kwart voor vijf uh, de wedstrijd Heerenveen AZ... En dan uh, ja, de klapper van de dag. Altijd lastig, Willem II ontvangen. PSV thuis tegen Willem II. Nou, we gaan nog even challengen met uh, Jeruzalemma. Tot zometeen. Dus 9 straks meer. Dier FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4